Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een bomaanslag bij een legerpost in de Syrische hoofdstad Damascus zijn vier militairen gewond geraakt, dat meldt de Syrische staatstelevisie. De aanslag was vlakbij het kantoor van de chefstaf van het Syrische leger... in de wijk Abu Roumane. Het geweld in en rond Damascus neemt nog steeds toe. Vorige week werden in de voorstad Daraya honderden lijken gevonden... van vooral jonge mannen die van dichtbij waren neergeschoten.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 Aan de Schotse Oostkust zijn enkele tientallen grienden gestrand. Zo'n 17 dolfijnen zijn gestorven op het strand van Anstruther. Volgens de BBC proberen reddingswerkers ongeveer 12 dieren in leven te houden tot het weer hoog water wordt. Het is niet duidelijk waardoor de dieren op het strand zijn beland. De ketelbrug in de A6 kan niet meer dicht. Volgens Rijkswaterstaat staat de brug sinds twee uur op een kier. Het is nog niet duidelijk wat er aan de hand is en hoe lang het verhelpen van de storing gaat duren. Rijkswaterstaat adviseert de automobilisten om te rijden via kampen. De ketelbrug heeft al vaker gekampt met storingen. In de Eredivisie van het betaald voetbal is vanmiddag al één wedstrijd gespeeld. Vitesse Feyenoord eindigde in een 1-0 overwinning voor de Arnhemmers. Boni scoorde in de 91ste minuut met een hakballetje. De wedstrijden PSV-AZ en Twente-VVV zijn een half uur geleden begonnen. En om half vijf speelt Veen thuis tegen Ajax. Het weer, wolkenvelden, maar vooral in het Zuidoosten ook zonnige periode. Op de meeste plaatsen droog en een matige westelijke wind. Middagtemperatuur rond 21 graden. Morgen weinig verandering, wel wordt het een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. Awb Verkeersinformatie, files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Maardenberg, 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Osdorp en knooppunt de Nieuwe Meer... ook daar 2 kilometer file. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De rechter rijstrook is dicht. Na een ongeluk op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom... bij Henke Sand 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En bij de werkzaamheden op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda...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 Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. Je door naar Nederland. De spoorderwinkel van NS. De plek voor de voordeligste treinuitjes. Zoals deze maand Burgers zo in Arnhem. Nu een toegangskaartje plus een treinreis voor maar 20 euro. Dat is maar 1 euro voor de trein. Laat je verrassen op spoordewinkel.nl ah. Vier minuten over drie, tweede uur van langs de lijn begint in Eindhoven PSV AZ was Tichelen. En een verrassing, want de gelijkmaker zit erin en die is van de voet gekomen van Adam Maher. Prachtige knal van afstand in de kruising. Titon heeft het nakijken en met de 10 die AZ nog in het veld heeft staan, komt het dus bij PSV langs zij. Maar nu ruim een half uur in Eindhoven 1-1. Ook gescoord bij Twente VVV, Frank Wielaert? Nee, goed half uur onderweg. De beste kansen tot nu toe voor VVV zelfs. Een vrije kopkans voor Linsen. Maar die mikte verkeerd nogal hoog over de goal van Michailov heen. En een schietkans voor een voor tegen FC Twente. Dat nog nul kansen heeft gehad. Wel de bal, maar nog geen enkele kans. 0-0 dus. Ronald van Dam, Grand Prix Formule 1, ontwikkelingen daar. Ja, de race begon met een klap. Uh, het kostte Alonso meteen een kans op een hoogtracering. Hij vloog eruit, Hamilton ook, ook Grosjean. En ook uh, de twee uh, Sauber's kwamen niet ver. Ja, en dan ligt nu Jensen Button eigenlijk op koers om deze race te winnen. Voor Sebastian Vettel, Michael Schumacher en Kimi Raikkonen op de vierde plaats. We moeten nog uh, even tellen, 14 rondjes. De start van de tweede match in de MX2 in Lierop. Sebastian Tilman. Jeffrey Herlings ging niet als eerste de eerste bocht in. Maar kwam wel als eerste die eerste bocht uit. En ligt na de eerste ronde al 9 seconden voor. op Tommy Sul. Dus zijn grootste concurrent ook in de stand om de wereldtitel. 32 minuten en twee ronden zijn er nog te rijden. En het zou wel eens weer opnieuw de Herlings One-man show kunnen worden. Gio Lippens bij de Vuelta. Daar moet het vuurwerk nog beginnen, denk ik. hè? Daar moet het vuurwerk nog beginnen, Tom. Want uh, ze hebben. Nog ongeveer 85 kilometer te koers in een aangenaam temperatuurtje Dat kun je toch wel zeggen daar in de Picos in Noord-Spanje. 20 tot 23 graden. Dat zijn nog eens prettige temperaturen om in die bergen rond te rijden. Zojuist voorbij de 100 kilometer koers gekomen. En de voorsprong van die kopgroep van 10 man. Met daarbij dus die twee vertegenwoordigers van Nederlandse ploegen. Simon Geske voor Argos en Sergei lagoutin voor Vakant Die voorsprong die is opgelopen. 10 minuten en 44 seconden. En ondertussen worden ook weer gevolleybald in Rotterdam. Inzet is plaatsing voor de World League Nederland tegen Portugal. En Nederland heeft juist de vierde set gewonnen met 25-21. We zijn net begonnen aan de cruciale vijfde set. Inzet voor de World League.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 Brothers, heerlijk 1976, let your love flow. En zo moet PSV weer opnieuw beginnen tegen het team van AZ, Bas Liggele. Het publiek was uh, bijzonder goed gemutst in Eindhoven. Want uh, ja, de tegenstander al na zeven minuten met een man minder en 1-0 voor. Dan zag het er eigenlijk allemaal best goed uit. Maar na die gelijkmaker van Maher is de sfeer toch behoorlijk omgeslagen in het Philipsstadion. En bij iedere bal die nu niet goed gaat komt er al een klein fluitconcertje. Zo gaat dat nou eenmaal. PSV dat dus uh, op 1-1 staat tegen AZ. Na nou die knappe gelijkmaker van Maher. Prachtige bal van 25 meter in de kruising geschoten. Ja, het is eigenlijk de enige keer dat AZ op doel geschoten heeft. Maar ja, wat verwacht je van 10 man? Slechte paas nu weer opening van PSV. Van links naar rechts achter de man Hutchinson in dit geval gespeeld. En een ingooi weggegeven aan AZ. Waar uh, Valkenburg, die dus zeg maar de nummer 10 was... nu een beetje hangend aan de linkerkant is gaan spelen. Waardoor Berend wel de rechterkant echt kan houden en Elthidoor in de spits kan blijven. En Valkenburg dus wel echt heel veel meters moet maken. Want daar dus eigenlijk te maken krijgt met en Van Bommel en Hutchinson... Als PSV de bal heeft. Maar goed, ik doe het met mijn hoofd. Udinese uit vorig jaar, Europa Cup. AZ met een man minder deed hij het over. De scoorde scoren. Dus het is een beproefd recept. Even goed, zeven minuten nog te gaan in de eerste helft. PSV krijgt nu applaus omdat het de tegenstander opjaagt. En een ingooi krijgt weliswaar op de eigen helft. Die mag Willemstal gaan nemen. Dan moet die bal naar het centrum gaan. Daar staat Bouma. Is er voorin weinig beweging. Ik vind dat PSV eigenlijk rondom de momenten dat het uh, wel met veel mensen in de buurt komt van het doel van AZ. Dat er weinig mee doet. Hutchinson nu aan de rechterkant van het veld. Lens gaat diep. Die heeft een tegenstander die heet Gorter. Die is natuurlijk altijd verneinig en agressief in zijn spel. Dat heeft Gorter al geel opgeleverd. En die heeft al twee keer met vuur gespeeld. Nu Hutchinson weg met een prachtige beweging het strafhofgebied in. Maar uiteindelijk vindt hij toch viergever op zijn weg. Die letterlijk met vallen en opstaan uiteindelijk de bal kan wegspelen. Bij Hutchinson. De Canadees die tegen Groningen ook al scoorde. Maar dat dus nu niet kan waarmaken. Hij houdt er wel een hoekschop aan over die dan genomen gaat worden door Mertens. De bal gaat met het rechterbeen van Mertens uitdraaiend komen vanaf de rechterkant. Toivonen is er uiteraard. Daar is Bouma mee en Marcelo. Dat zijn natuurlijk gerenommeerde koppers. Dat zijn mensen die ook lengte meenemen. En die de verdediging van AZ goed in de gaten houden. Berens de enige buiten het strafgebied van AZ. Nu daar komt de hoekschop bij de tweede paal Marcelo de lucht in. Kopt de bal eigenlijk half terug. Dan moet hij worden weggetrapt door Marcelis. Nou, het PSV -er hoorde er dan nog even bij te zeggen. Dat doet hij goed overigens, want die bal komt bij Berends. En dan is Maher weg. En kan Maher uh, op jacht naar de goal van Titon, die er wel uitkomt. Zijn straf uitkomt en dan maar net de bal voor de voeten van Maher kan wegtrappen. En zo is het dan PSV... Uh... Voor PSV goed nieuws dat in ieder geval de doelman nog oplet bij deze tegenstoot. Want de rest van het elftal was blijkbaar met andere dingen bezig. Aanvallen is leuk, maar als je niet oplet over wat je verdedigend doet... dan kom je ook tegen tien man af en toe in de problemen. Vijf minuten nog, Het is dus plotseling toch een gekke middag en een gekke wedstrijd. Het is 1-1 in Eindhoven. Ik zit ook al veertig minuten te wachten dat Frank Wieland zegt... laat mij er even in, want er is hier gescoord. Twente VVV. Ja, ik zit op het scherpste, van, op het puntje van mijn stoel. Hartstikke scherp, maar dat is bij Twente toch niet helemaal het geval. Na 39 minuten, 0-0 nog tegen VVV. En het mag wel ietsje scherper allemaal bij FC Twente. In de duels, in de aannames, in de passing mag het allemaal wel wat zuiverder. Want uh, na 39 minuten nog 0 uh, kansen, wilde ik zeggen, genoteerd. Maar er staat er inmiddels echt eentje. Het was een, een soort... Toevalskans. Tadic probeerde de bal te steken op Castanjos. Die werd uh, onderschept. En toen kwam hij per ongeluk voor de voeten van Brama terecht. Nu Boulekin met een voorzet. En dan zit hij. Nee, ver. Kopt de bal. Een paar centimeter over de goal van Hey, Nou, ze dus hebben we dan toch twee kansen gezien voor Twente binnen drie minuten. En dan lijkt de ploeg uit Enschede toch een klein beetje op stoom te komen. Brahma kreeg de bal uh, een paar minuten geleden ineens voor zijn voeten. Moet een beetje geluk hebben dat hij er goed tegen aanloopt. Op zich deed hij dat wel, maar mikte de bal net even naast. En dat vooral omdat hij niet echt de kans en de tijd had om te mikken... had hij dus een, een nodige geluk bij nodig. En dat ontbrak dan nog net eventjes. Ook VVV heeft inmiddels het lef getoond... Om aan de bal aan aanvallen te denken. Ook gewoon te combineren en zo wat kansen te creëren. Een paar schoten gehad. Een goede kopbal voor Lintzen. En dus is het wat meer een wedstrijd geworden. Met nog vijf minuten te gaan. Heeft Twente inmiddels ook zijn eerste kansen in dit duel gehad. Nu nog doelpunten. En we verwachten ze eigenlijk vooral van FC Twente. Maar we mogen VVV dus niet uitsluiten. De Grand Prix van Nederland MX2. De tweede marge in Lierop. Sebastian. Jeffrey Herlings is alweer 25 seconden langs, uh, is alweer een nieuwe ronde ingegaan. En ik wacht, ik wacht en ik wacht nog langer. En hier komt Tommy Sul, de nummer 2 in de wedstrijd. Ligt al op meer dan een halve minuut inmiddels achter Jeffrey Herlings. Die uh, zijn eigen lijnen kan rijden. En nogmaals, nogmaals maar weer eens een keer bewijst dat hij en hij alleen de beste rijder is. En het Zand Seul dus op de tweede plaats. Maar wordt nu voorbijgereden door Jeremy van Horenbeek. De Belgde teamgenoot ook trouwens van uh, Jeffrey Herlings... Maar uh, Seul die komt daar in ieder geval weer terug ook. En dat is eigenlijk het leukste duel. Het duel tussen Van Horenbeek en Seul om die tweede plaats. Herlings rijdt daar dus al heel erg fel voor. Veel publiek natuurlijk. Hier voor hem in Lierop. Prachtig circuit. Zandcircuit. Voornamelijk door de bossen. Alleen het gedeelte bij start-finish Daar slingert het een beetje over een weiland. Herlings die uh, hier uh, vlakbij woont in Elsendorp Aan de andere kant van de A67. Maakt er een show van voor al zijn fans. Als zijn motor niet stuk gaat. Dan kan het toch bijna niet anders. Dat die ook deze Grand Prix gaat winnen. Van Horenbeek. Nu definitief opgeschoven naar de tweede plaats. Met nog 23 minuten te gaan. Plus twee ronden voor de leider voor Jeffrey Ellis. Hoeveel ronden nog bij Ronald van Dam? Grand Prix formule 1. Frank Orchans. Ja, nog 9 van de 44 En uh, Michel Schumacher wordt net uh, ingehaald door de Nico Hulkenbergs. Jongere landgenoot. Even ervoor was, hij gepakt door de Kimi Raikkonen, die andere hertreden. Raikkonen keerde dit jaar terug in de Formule 1. Michael Schumacher deed dat drie jaar geleden en het verhaal gaat. Tenminste, Bernie Ecclestone liet zoiets optekenen van... dat Schumacher wel eens zou kunnen stoppen aan het eind van dit seizoen. Want Ecclestone begon allemaal van ja, we gaan hem missen als hij die, als er die niet meer is. En toen werd hem gevraagd van ja, hoezo dan? Weet jij iets wat wij niet weten? En toen deed hij angstvallig het zwijgen toe. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat dit de laatste Grand Prix van België... voor Michael Schumacher is. Maar hij verkoopt zijn duur. Maar moest dus wel uh, Hulkenberg en Raikkonen voorbij laten gaan. Uh, aan de leiding nog altijd Jensen Button, die zit op een eenstopper na wij denken. Vettel ook op de tweede plaats op een eenstopper. En Rijko nu dus derde Dan Hulkenberg op de vierde plaats. Dan Schumacher vijfde en Webber op de zesde plaats. Maar er gebeurt echt van alles op Spa-Francorchartis. Ja, het is een mooie baan, ook een gevaarlijke baan. Twee Nederlanders hard gecrashed in de bijprogramma's. Dat deed Nigel Melk in de GP2. En Jeroen Mulder in de Porsche Supercup. Die landde zelfs op zijn dak en gleed medes over het asfalt. En ja, we hebben hier dus al uh, de nodige crashes gezien dit weekend. Maar Laten we hopen dat Spa-Falcorchamps voor altijd op de Formule 1 kalender zal blijven staan. Want dat levert altijd spectaculaire races op. Maar Jensen Button leidt soeverein hier met nog nu acht rondjes te gaan in België in de Ardennen. Slotfase eerste helft in het Philipsstadion in Eindhoven. PSV -AZ Bas. PSV AZ maakt er een potje van. Het staat uh, al na zeven minuten in deze wedstrijd met een man meer. Omdat Rijnen toen al zijn tweede gele kaart kreeg. Drie minuten later maakte Matas 1-0. Uh, het is inmiddels 1-1 door die prachtige knal van Maher de gelijkmaker en hoewel PSV daarna wel veel balbezit heeft, is het slordig. Is er te weinig beweging, te weinig snelheid. Nu van Bommel die begint aan een soort solo, nou als eentje dat nou niet moet doen van al die PSVs op het veld is hij. Dan gaat hij ook nog heel opzichtig liggen en is er dus helemaal niks aan de hand en zegt uh, Nijhuis, de scheidsrechter voetballen maar. Tussendoor heeft uh, PSV wel één grote kans gekregen trouwens toen Willem's de bal het in intrapte en Toivonen en Lens elkaar eigenlijk net niet goed begrepen. Allebei dachten dat ik nou zelf schiet of moet gepaast worden. Het liep allemaal net niet goed. Maar tussendoor. ...heeft AZ via twee keer Maher echt grote kansen gehad om op voorsprong te komen zelfs. Eerst een hele slimme vrije schop die hij probeerde in de korte hoek te draaien. En even later toen hij net geen buitenspel en een counter weg kon... ...maar probeerde met een lopje een goal te maken... ...terwijl hij gewoon door had moeten lopen en de bal droog had moeten schieten, denk ik. Dat had het misschien 2-1 voor AZ gestaan. Kortom, is dus ineens een hele rare middag. Balbezit voor AZ in de slotfase van de eerste helft. De extra tijd loopt inmiddels. Waar Valkenburg de bal weliswaar met een gelukje probeert mee te geven aan Berends. Berends loopt wel achteraan, maar wordt van de bal gezet door Lens. En dan is er een overtreding gemaakt en zegt uh, scheidsrechter Nijhuis dat het spel uh, stilgelegd wordt omdat dat moet Bouma zijn. Daar geblesseerd is achtergebleven of is het Willems. Nee, het is Willems denk ik die daar geblesseerd is achtergebleven. Ik heb eerlijk gezegd niet gezien wat daar gebeurde. Zal uh, in een beland zijn geraakt deze jonge Jetro Willems. Daar is verzorging voor in het veld. Hij ligt er. Bouwma is even gaan kijken. Ook uh, de keeper Titon komt even kijken hoe het met Willems gaat. De benen van Willems gaan omhoog. Dat betekent dat er uh, beweging in zit. Dat klinkt stom, maar daar let je dan toch altijd op na een botsing waarbij iemand even roerloos blijft liggen. En uh, het lijkt wel of hij toch even een beetje van de wereld is. In de slotfase dus van de eerste helft. Nou, normaal gesproken een botsing met deze of gene. De herhaling zal daar een uitsluitsel over moeten geven. Nou, ik zie het eigenlijk nog steeds niet. krijgt denk ik een bal uh, tegen zijn hoofd. Nou ja. Uh, het gaat geloof ik weer. Het is uh, Willems die staat. Nou, nou, nou, het gaat weer. Die heeft volgens mij een soort hersenschudding. Want die wordt nu overeind geholpen door de verzorger. Maar die... ...loopt alsof hij dronken is nu. Eh, probeert hij zichzelf in evenwicht te houden. Of was dat alleen maar even en gaat het weer. Hij neemt nog een slokje, Willems. Geeft nu de drinkbus weer aan de verzorger mee. Het maakt dan nu toch geloof ik het gebaar van het gaat wel. Ja, hij zal toch sowieso even buiten de lijnen moeten. En misschien is het voor hem goed dat de rust aanstaande is... ...en dat hij dan even een kwartiertje kan bijkomen om in te schatten... ...of het wel of niet verder gaat met deze vleugelverdediger van PSV. Zoals gezegd, slotfase van de eerste helft. De extra tijd zit natuurlijk formeel op. Gorten trapt de bal nog even terug naar PSV. En dan zal Nijhuys aanstonds wel fluiten. Willems zegt nu toch, ik wil weer terug het veld in. Nijhuys vindt dat prima. Marcelo heeft de bal. En dan is het rust. En uh, is het 1-1 in Eindhoven na een gekke eerste helft. 1-1 dus in Eindhoven bij PSV AZ. Twente VVV bij de rust. Daar staat het 0-0. Nog helemaal geen doelpunten. En eerder op de middag wonden ze al Vitesse in de 91 minuut. Heerlijk hakgoaltje van Boni, de man die bleef. Vitesse Feyenoord, einduitslag dus 1-0. En Goed nieuws voor de Nederlandse volleyballers. Ze hebben zojuist de thriller tegen Portugal in Rotterdam. Cruciaal voor plaatsing voor de World League met 3-2 gewonnen. Het werd 15-13 in de beslissende vijfde set. Dat betekent dat de mannen volleyballers... dus volgend jaar mogen meedoen aan de World League. Some nights I stay up, in my bad luck. I call Some nights my castle some nights i wish they just fall off but i still wake up i still see you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 Hit voor de Amerikaanse groep Fun en Some Nights. Wie Theo Jansen zegt, zegt Arnhem. Maar wie Theo Jansen zegt, zegt nu ook weer Vitesse. En hij keerde dus vanmiddag terug bij zijn oude grote liefde Vitesse... en deed dat met een 1-0 overwinning. Boni in de 91ste minuut zorgde dat Vitesse alsnog met de drie punten aan de haal ging. Theo Jansen dus terug in Arnhem. Frank Snoeks praat met de middenvelder over dienstrentree. Ja, daar sta je weer in dat shirt. Hoe was het om zo het veld op te stappen om half heen? Ja, prima. Het voelde lekker. Ik, bedoel, uh, ik had er heel veel zin in. En uh, ja, toen ik hier in het bedstadion aankwam, werd het alleen maar meer. Ja, elke wedstrijd is een wedstrijd. Maar dit was dan toch een bijzondere wedstrijd. De wedstrijd van de comeback. Ja, absoluut. En dan ook gelijk een, een goede tegenstander. Ook gelijk de eerste test echt voor Vitesse. En uh, daar zijn we gedeeltelijk in geslaagd vandaag. Een paar jaar geleden, toen, toen die nieuwe eigenaar hier kwam... Hè, toen, toen heeft iemand zich een keer laten ontvallen. Dat had gevolgd. Vitesse er wel een paar jaar van. In 2013 dan kunnen wij wel eens kampioen worden. Nu heb jij daar toevallig verstand van, van kampioen worden. Kan dat met deze ploeg? Je hebt nu uh, één keer geluid, drie keer gewonnen. Ja, weet je, bedoel, uh, dat zijn vragen die, uh, die moet je over, uh, over een half jaar nog een keer stellen. Nee, op dit moment is onze selectie uh, niet zo sterk als die, als die van PSV, Ajax, uh, Twente. Zo sterk is die niet. Dus. Maar met heel veel geluk is alles mogelijk. Maar als je realistisch bent, zal uh, dat niet lukken dit jaar. Wat kan er dan wel met deze ploeg? Want dit is toch een goede ploeg, Vitesse, waar je nu in speelt? Dat is niet verkeerd. Ik bedoel, ik denk dat we de eerste helft hebben laten zien... dat we, dat we voetballend misschien wel de betere waren. Uh, de tweede helft hadden we wat meer moeite. Maar bedoel, we moeten vertrouwen uh, halen uit de eerste helft. En dat, uh, dat zag er prima uit. Ik dacht heel lang... Uh, deze wedstrijd heeft een doelpunt nodig om echt los te komen. Ja, dat dacht ik ook. Nee, dat was ook zo. Ik bedoel, het was... een uh, uh, spannend, uh, spannende wedstrijd. Het uh, was een beetje schaken vandaag... En, uh, ja, op het einde hadden wij zoiets van, nou, oké, okay, weet je, het is nog 10 minuten te spelen. Uh, wat ga je nou doen? Ga je nou op die overwinning of ga je gewoon proberen die wedstrijd door te spelen? Uh, ja, half ijs dan altijd nog beter dan een lege dop. Ja, klopt. Dus uh, eigenlijk was onze bedoeling om die wedstrijd door te spelen. Uh, ja, dan maakt de HVD een fantastische actie naar de zijkant en uh, Boni maakt hem fantastisch af. Dus uh, ja, Boni is gewoon een fenomeen. Hij is zo sterk, is zo balvast. En uh, ja, als die man uh, voor een goal komt, dan, dan scoort hij. Dus uh, top. Jij gaat nog veel vreugde beleven, denk ik, dit seizoen. Dat hoop ik wel, ja. Ik, bedoel, ik ben hier naartoe gekomen om, uh, om wat, wat te bereiken, ook met de club. Het uh, jaar dat ik wegging, speelden we tegen degradatievoetbal. En, uh, nu speel je voor Europees voetbal. Dat is maar vier jaar geleden trouwens. Ja, klopt. Dus uh, Het kan snel gaan. En, uh, hopelijk ga ik weer uh, de mooie dingen meemaken... die ik uh, in het verleden bij Vitesse ook heb meegemaakt. Theo Jansen. Dus in ieder geval vanmiddag 1-0 winnend van Feyenoord. De Grand Prix van de Benelux, de MX2. En alles draait om Jeffrey Herling, Sebastian. Op weg naar de wereldtitel volgende week bij de Grote Prijs van Europa. Zo weet die wedstrijd, die wordt verreden in Italië. Kan die de wereldtitel gaan binnenhalen? Want hij loopt verder en verder uit. Ook vandaag in dat zware zandcircuit van Lierop. Als je dan kijkt naar de concurrenten van Jeffrey Herlings. Hoe moeilijk die het ze nu en dan hebben op de knippen, zoals dat heet in het jargon. Die korte, verneinige bultjes in het circuit. En als je dan ziet hoe Herlings van bultje naar bultje springt. En oog zo gemakkelijk rondrijdt. Dan is dat toch wel heel belangrijk bijzonder om naar te kijken, Jeffrey Erlings. Die ze nu en dan een beetje om zich heen aan het kijken is... en uh, altijd uh, ja, dan maar een uh, ander doel zoekt in zo'n wedstrijd. In de eerste moines was het dus het dubbele van zoveel mogelijk rijders. En nu is hij ook al behoorlijk uh, aan het lappen geslagen. Rijders op een ronde aan het zetten. Zijn teamgenoot van Horenbeek rijdt nog steeds op de tweede plaats. Max NC de Brit, op plaats drie. En Tommy Seul, die andere, groot, die andere uh, Brit, rijdt op de vierde plaats. En dat is precies ook de top vier uit de eerste heat. Glenn Koldenhoff het op dit moment heel goed. Rijdt zo rond de zesde positie en is daar in uh, ferm duel verwikkeld. Kan misschien nog naar Arno Tonus toe gaan rijden. En dan zit er misschien nog een mooie top 5 notering in voor de uh, tweede vaste Grand Prix rijden van Nederland in de MX2 klasse. Maar er staat geen maat op Jeffrey Hellings in het zand van Lieropwaard. Wat bewolkt er is geworden, maar gelukkig nog wel droog is. Tien en een halve minuut heeft hij nog te rijden. Plus twee extra ronden. En dan kan de champagne los en mag Jeffrey Hellings voor de achtste keer dit seizoen een feest gaan vieren omdat hij Grand Prix ernaar wordt. Zeg u nog even dat Rusland bij Liverpool Arsenal 0-1 is daar in de Engelse Premier League. Maar wij gaan fietsen en dan noemen we, noemen we de Vuelta de 15e etappe. Gio Lippens eh, waar het vuurwerk allemaal in de straat zit en we allemaal in afwachting zijn of die Rodriguez weer stand houdt. Ja, en met name dat duel tussen uh, Rodriguez en Contador op die uh, Lago de Covadonga waar uh, dat nou, vrij weinig publiek op dit moment aanwezig is. Dat heeft ook alles te maken met het feit... dat je daar met de auto niet boven kunt komen. Je moet uh, beneden aan de klim parkeren, 13,5 kilometer. En dat publiek moet dan uh, naar boven lopen. En uh, een aantal jaren geleden heb ik daar wel mensen naar boven zien lopen... die een uh, televisietoestelletje bij zich hadden. En dan 13,5 kilometer een bergtop oplopen... om daar dan te constateren dat je toch nergens een, een, een stopcontact vindt... om jouw uh, televisietoestel op aan te sluiten. Ja, dat is toch allemaal uh, wel wat lastig voor dat publiek... Het is wel mooi weer, gelukkig. Ik zei het al, een graadje of 20, 23. En uh, redelijk onbewolkt. We zien daar aan de vechten toch nog wel wat uh, wolken... boven die bergtoppen van de of samenpakken. Maar het is prima weer om hier een heel mooi duel te krijgen. Rodriguez heeft vanmorgen nog gezegd... dat uh, Contador, dat, dat wiel van Contador dat, dat zijn blikveld zal worden van de etappe van vandaag. Hij zal er alles aan doen om bij Alberto Contador... terug naar die dopingschossing in het wiel te blijven in die lange klim. En veel anderen verwachten toch wel dat Rodriguez toch een keer daar zal gaan breken. 13,5 kilometer dus met steile stukken daartussen. Ik zei al eerder 15 procent stukken. Dat uh, is dan uh, toch wel in het voordeel uiteindelijk... vooral door die lengte van die klim... Uh, in het voordeel van een klimmer als Alberto Contador. Maar is hij voldoende weer in wedstrijdritme gekomen... om uiteindelijk ook in deze etappe echt weg te kunnen rijden bij de rest? Want je ziet het voortdurend. Demarages van Contador in de etappes die we hiervoor hebben gehad. En iedere keer dan uh, wordt hij weer teruggepakt door Valverde door Rodriguez door de andere, door Christopher Froome. Dat zijn toch de mannen die uh, controleren met name... en die ervoor zorgen dat Contador niet echt weg kan komen. We hebben nog steeds die kopgroep. Ik denk eerlijk gezegd dat die kopgroep misschien wel gaat strijden... straks om de overwinning in de etappe. Want de voorsprong die loopt maar op en op. Met 115 kilometer gekoerst inmiddels... hebben de tien koplopers 13 minuten voorsprong. En wie weet gaan we de winnaar van deze etappe... uit deze kopgroep krijgen. Maar het gaat uiteindelijk om het spel om de seconde. Het zijn 22 seconden die Rodriguez... En kon dat door gaan scheiden in het uh, klassement. En gaan we straks een andere uh, klassementsleider zien in de Velta of niet? Radio 1. Het NOS-journaal. Half hier, de hoofdpunten met Gert De ketelbrug op de A6 heeft een uur open gestaan door een storing. Volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat stond de brug niet helemaal open, maar op een kier. Het is niet de eerste keer dat er een storing is aan de ketelbrug. Zo heet in 2009 een auto tegen de brug. toen die volgens de brugwachter spontaan openging. Bij een bomaanslag op een legerbasis in de Syrische hoofdstad Damascus zijn vier militairen gewond geraakt. De aanslag was vlakbij het kantoor van de chefstaf van het Syrische leger. Volgens Syrische functionarissen was het gebouw strategisch gekozen omdat het een basis is voor militairen die de chefstaf bewaken. In Dordrecht heeft een jongen van 16 een peuter aangereden. Hij zat met vrienden in een auto, kroop achter het stuur en zag bij het wegrijden de peuter over het hoofd. Het jongetje is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mankeert niets. De 16-jarige bestuurder is aangehouden. Aan de Schotse Oostkust is een grote groep Grienden gestrand. Het is niet duidelijk hoeveel dolfijnen er op de kust terecht zijn gekomen. Maar het zijn er vermoedelijk vele tientallen. Zo'n 17 vrienden zijn op het strand gestorven. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB en Verkeersinformatie vielen na een ongeluk op de A58... vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen Arnestein en Heinke 3 drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Op weg naar de finish in Franco de Grand Prix van België. Ronald van Dam. Ja, het is een beetje een eer rondje geworden voor de Jensen Button... die een voorsprong van 14 seconden heeft op Sebastian Vettel. Hij en Vettel als enige van de mannen vooraan een stopper, zoals ze mooi heet. één pitstop. En dan de rest erachteraan allemaal... allemaal allemaal twee keer binnen geweest. Jensen Button, ik zei al had een uh, raar seizoen tot nu toe begon als een uh, komeet en uh, had het dan een aantal races echt heel erg moeilijk maar dit is weer eens een hele strakke race van een man die gewoon heel goed kan autoracen en, uh, ja, met die nieuwe achtervleugel, die werkt hier goed op dit supersnelle circuit in de Ardennen heeft hij het dus gewoon uh, eigenlijk heel erg makkelijk en uh, dat is toch wel gek want uh, dit seizoen hebben we allemaal hele spannende Grand Prix gezien met zeven verschillende winnaars in de eerste zeven races maar vandaag is het een walk in the park voor Jensen Button. maar je moet het nog wel eventjes doen Sebastian Vettel doet het heel goed hè? vanaf de tien de plek op de startopstellingen was elf in de kwalificatie maar schoof een plaatsje op omdat Mark Webber door de versnellingsbak wissel uh, vijf plaatsen naar achteren ging maar je moet ook maar even acht plaatsen goed maken dat deed verder al heel erg goed hij gaat tweede worden en Raikkonen ja het is de zesde podium dit jaar voor Kimi Raikkonen maar hij wil maar steeds uh, hij wil het wel maar het lukt maar niet om een race te winnen maar gaat wel weer naar het podium met de, de Lotus. Dan Nico Hulkenberg vind ik echt heel erg goed met de Force India op de vierde plaats. En Massa, ja Alonso al snel uitgeschakeld met de Ferrari bij die startcrash. Dan moet Massa dat maar doen voor Ferrari en hij wordt toch nog vierde. Dat betekent dat hij in ieder geval nog een paar belangrijke puntjes afsnoemt van Mark Webber. Dat is de naaste belagen van Alonso in het kampioenschap. Want die gaat van slechts zesde worden. Nico Schumacher is een 300 ste Grand Prix toch nog in de punt. En daar komt Jensen Button over de finish. De handjes, de applaus en het gejuich. Button wint de grote prijs van België. En dat is een tweede van het seizoen. En uh, ja, die staat niet op zijn cv. Ik mag gauw nog even de top 10 vol. Vernier en Ricciardo van Torre Rosso worden achtste en negende. En Paul de rest met die tweede force India op de tiende plaats. Ga ik even rekenen wat het allemaal uh, gaat uitmaken voor het kampioenschap. Ga ja, jij lekker rekenen, gaan wij eens even rekenen bij Twente VVV. Waar nog niet zoveel te rekenen valt, Frank Lie. laat Maar vast nee, maar... vervangers met cijfers ja. en nummers. Ja, dat sowieso. Maar daar hoeven we niet mee te rekenen. Wat het enige wat we doen is, na een halve minuut is het nog 0-0. Dat zijn de feiten en de cijfers. en Dat levert één punt op en dan kun je gaan rekenen... waar Twente dan ongeveer terecht komt in de competitie. Twee wissels, inderdaad, die uh, plaats hebben gevonden. Gutierrez is erin gekomen voor Jansen op het middenveld. Een wissel die te verwachten was. Jonge Chileen moet voetballend het nodige gaan brengen... Even de ingooi van uh, uh, Joppe afwachten. Maar die gaat gewoon weer over de zeilen. Dus kan Joppe het zo nog een keer gaan proberen. Intussen vertel ik dat Jesse er ook in is gekomen. Die maakt zijn competitiedebuut voor FC Twente. 21-jarige rechter aanvaller. En nog een ingooi van Joppe. Weer heel ver. Wordt hij achterin opnieuw weggekopt door Benson Ja. En uh, in tweede instantie ook door uh, Gutierrez. En dan moet uh, VVV van achteruit opnieuw de aanval gaan opbouwen. Jesse maakt zijn competitiedebuut voor FC Twente. Speelde al in de eerste voorronde een volledige wedstrijd tegen Turku. En daar komt de 1-1-0 voor VVV. Wilde ik zeggen, Linsen komt goed voor zijn tegenstander, voor zijn schilder. Maar komt net niet bij de bal. Centimeters komt hij tekort, dus gaat hij voorzet voorlangs. En kan Michailov een vrije trap gaan nemen. Of een vrije trap, een doeltrap gaan nemen. Dat doet hij rechtdoor richting Brama. Twente zal het tempo wat omhoog moeten schroeven. Natuurlijk Gutierrez wat meer in het spel betrekken. Tadic in de eerste helft nauwelijks een actie van hem gezien. En als hij al een actie maakte, dat lukte hij uiteindelijk niet. Kortom de creativiteit, daar ontbrak het aan in de eerste helft met Coutieres en Tadic. Hebben we nu wat meer jongens die dat eventueel zouden kunnen brengen in de tweede helft bij FC Twente tegen Venlo. En heeft AZ nog wat kunnen repareren in de rust tegen PSV met die 1-1 maar wel met 10 man. Bastig. geluk. Beek heeft in ieder geval voor de tweede keer gewisseld. De tweede helft is nu begonnen als PSV heeft afgetrapt. En, maar dat hoort u inmiddels in soort stereo omdat de speaker het nu ook op de achtergrond. Uh, Matthias Johansson in het elftal gekomen voor Erik Valkenburg. En zo hoopt Verbeek dan met die 1-1 stand. Het ja, is toch verrassend als je al na acht minuten met een man minder op het veld staat en drie minuten later met 1-0 achter. Dan mag je met 1-1 helemaal niet zo mopperen. Ik heb al eerder gezegd, als Maher wat slimmer is en wat rustiger en niet probeert om het op de allermooiste manier te doen, dan staat AZ ook nog gewoon met 1-2 voor. Maar zo slim was hij dus niet. Slecht ingooien nu van Gorten die de bal een beetje laat glippen uit zijn handen. Komt tot dan bij Berends terecht, die nu vanaf de linkerkant is gaan spelen. Zo kan je als je er een keer door bent in ieder geval op doel schieten. Nu moet hij achter zijn tegenstander aan, want er komt PSV. Daar is Toij maar die staat buiten buitenspel bovendien is Esteban op tijd zijn doel uit. Maar de grensrechter die had al lang gezien dat er een paas zou gaan komen van Lens. En die had ook al lang gezien als die bal zou komen dat er dan iets te enthousiast was. PSV heeft denk ik in de laat we zeggen, laatste 25, 30 minuten van de eerste helft eigenlijk vanaf de 1-0 tempo te laag. Te weinig beweging, te veel gekozen ook voor de lange bal. Ongelooflijk eigenlijk als je weet dat je het juist voetbal het moet doen. Dan uh, lukt het eigenlijk allemaal niet en om die reden is AZ eigenlijk vrij makkelijk blijven staan. Maar kijk of PSV in de tweede helft, want ja, ik mag toch aannemen dat Dick advocaat een beetje kennen... dat hij wel het een en ander gezegd heeft op hele rustige toon dat het anders gaat doen. Diepe bal nu gegeven op Lens. Mens vindt dat hij wordt vastgehouden, maar dat vindt de grensrechter niet. Die uh, vindt dat het andersom is gebeurd. En zo krijgt AZ de bal via Vrijschop. 46 minuten, 30 seconden op de klok. 1-1 is dus de tussenstand in Eindhoven.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 Jongere collega's fluiten nog mee op dit nummer. Het is muziek uit de tijd van de grote M1967. The Doors, come on baby, light my fire. De streeftijd van de Ajax is nog steeds half vijf. De Ajax-bus is nog niet gearriveerd bij het haber stadion Ook supporters staan nog vast. Wellicht komt er uitstel van de begintijd van de wedstrijd. Jensen Button wint dus in champ De Grand Prix Formule 1. Wat zijn de consequenties voor het klassement, Ronald? Ja, terwijl het Engelse volkslied over de Ardennes schalt... blijft Fernando Alonso koplopen. Ja, hij was slachtoffer van die startcrash. Met dank aan Romain Grosjean, zullen we maar zeggen. Sebastian Vettel opgeschoven door zijn tweede plaats... na de tweede plaats in het kampioenschap met 140. 40 punten, heeft hij de 24 minder dan Alonso. Mark Webber een plaatsje gezakt, die heeft nu 132 punten. Vierde plaats is voor Kimi Raikkonen, één plaatsje gestegen. Die heeft de 131, zit het allemaal erg dicht bij elkaar. Lewis Hamilton, plaatsje gezakt, 117. En Jensen Button, door zijn dertiende overwinning uit zijn carrière... en zijn tweede dit jaar, gaat hij naar 101 punten. Hoe is dat bij de constructeurs? Red Bull Racing stevig aan de leiding, 272 punten voor McLaren, 218. Dan op de derde plaats is het team van Lotus met 207. En Ferrari is de nummer 4 met 119. De nog één maar incident met Mark Webber is uh, under investigation. Nou, hij kwam bij het inrijden van de pits. Of hij ging er eigenlijk uit en massa ging erin. en uh, Hij zou misschien massa gehinderd hebben. Dat gaat de wedstrijdleiding nu allemaal rustig bekijken. Dus uh, die moet nog even peentjes uh, zweten. Maar we gaan uh, ja, volgende week weer verder. Dan zijn we ook weer op zo'n heel snel circuit in Monza. Dan rijden de heren dus ook weer gewoon in de Formule 1. Met uh, Alonso nog steeds als koploper. En Bunsen, Button heeft er weer een overwinning bij. MX-2 dan. Volgende week ook uh, iemand die daar uh, kampioen in gaat worden. Maar die wint vandaag ook, zoals die Timmerman? Ja, absoluut. Hij heeft geen motorpech gelukkig gehad. En uh, nou, hij weet als geen ander, Jeffrey Hellings, hoe je door het zand moet rijden, is bezig aan de laatste ronde in het bos van Lierop. Daar waar hij zoveel trainde toen hij als klein kind al op de motor reed. Het is eigenlijk nog steeds een kind, want hij is 17 jaar. Hij wordt pas over een dag of tien volwassen. Dan gaat hij zijn 18e verjaardag vieren, Jeffrey Herlings. Maar het is een van de eerste keren pas dat hij een wedstrijd rijdt... op dit circuit van Lierop. En dat vond hij toch wel heel speciaal. En hij heeft er een speciaal weekend van gemaakt. Gisteren ook in de kwalificatiewedstrijd, toen hij viel in de eerste ronde... De een halve minuut later dan de rest het uh, bos inging. En uiteindelijk, 20 minuten later, iedereen had ingehaald. En gewoon ook die kwalificatiewedstrijd won. Dat is de klasse van Herlings. Daar komt hij het bos uit, gesprongen. Het uh, stadiongedeelte, als het ware, ingereden. De laatste slingers over de weilanden hier. Zwaait alvast naar het publiek. De vuist al omhoog voor de laatste keer in de richting van de pitboxen. Langs al dat uh, oranje geklede publiek met de Nederlandse vlag. Laatste bocht voor Jeffrey Herlings. ...die uh, nu ook een gebaar maakt naar zijn uh, teambazen van het ging. Heel gemakkelijk. En hier komt hij dan over de streep. Jeffrey Herlings wint voor de achtste keer dit jaar een Grand Prix... ...van de veertien Grand Prix die er geweest zijn. Meer dan de helft gewonnen door de zeventienjarige renner uit Elsendorp. Het zal lang wachten worden voordat de nummer twee in deze marge. ...dat is volgens mij nog steeds Jeremy van Horenbeek over de streep gaat komen. Die ligt inderdaad nog steeds tweede. Engst die derde. Seul op de vierde plaats betekent dat Jeffrey Herlings. Met een voorsprong van 65 punten uh, uh, de uh, laatste Grand Prix ingaat. Volgende week in uh, Italië de Grand Prix van Europa. En er kan bijna niks meer fout gaan. Hij wordt wereldkampioen. Hij is doorgereden, Jeffrey Erlings. Maakt een soort ereronde. Staat nu bovenop een heuvel. Buigt voor het publiek. Maar ze moet eigenlijk buigen voor hem. Want hij heeft de show gegeven. Jeffrey Erlings. PSV AZ met even zo'n subvraagje: Bas, heeft hij al geel? Ja, <laughs> en hij is Van Bommel, die in zijn vierde wedstrijd voor PSV na zijn terugkeer zijn vierde gele kaart van het seizoen pakt. Omdat hij Maher een tik geeft en dan heel hard lacht tegen de scheidsrechter van wat doe je nou, geef je me geel huis. maar volkomen terecht. Nu gaat Van Bommel schieten van afstand en is het tweeën voor PSV. En dan zal die gele kaart om een rotzorg zijn na 54 minuten. Mooie streep ruim 20 meter in de verre hoek. En hij eh, viert het glijdend in de richting van de supporters aan de zijkant. Als hij achtervolgd wordt door dus zijn ploeggenoten die dat feestje graag met hem willen meevieren. PSV had de tegenstander ook onder druk. AZ kwam in de tweede helft nog nauwelijks van de eigen helft af. Grote kansen leverden dat ook weer niet op. Zo eerlijk moet je zijn, maar deze knal van Van Bommel op goede dag die mag er zijn. Die gaat als een streep langs Estiban. dat die bal eerst nog. En daar moet je dan toch een beetje geluk mee hebben. Vier, vijf spelers passeert. Kan ergens onderweg nog een been raken ook. Maar dat gebeurt niet. En dan zit hij in de uiterste hoek van Bommel. Daar is dus zijn goal voor PSV. Want de kaarten waren er dus al wel. Maar de goal is nog niet. Nu heeft hij ook die achter zijn, uh, achter zijn naam. Bedankt nog maar eens het publiek dat hem toezingt. Na 54 minuten staat het tiental van AZ opnieuw achter. Tegen PSV en ik ben benieuwd of de mannen van Verbeek opnieuw onder aanvoering van Maher een list kunnen verzinnen. Kan Twente al een list verzinnen, Frank Wilaar tegen VVV? Nee, dat kunnen ze vooralsnog niet. Na 56 minuten is deze wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Nu Rosales op de helft van VVV. Wacht tot hij een voorzet kan geven. Maar iedereen staat ervoor in stil. En dan is er de kopkans uiteindelijk voor Taric. Volgens mij zelfs die die bal kan raken. En anders is het Gutierrez geweest. Die heren stonden even naast elkaar in de buurt van de penaltystip. Maar het aantal kansen van Twente is nog na de rust onder. Het aantal van één gebleven. Kortom, de enige kans van de tweede helft tot nu toe gezien is voor VVV opnieuw. Net als uh, voor de rust dus. Dat, uh, toen VVV heel lang de enige kans van de wedstrijd kreeg. Nu was hij voor Turk Randje strafschopgebied gebied. En uh, er moest een redding van uh, Michailov aan te pas komen. Een goed geplaatst schot van Turk. De middenvelder van VVV. Maar uh, Michailov tikte de bal over de achterlijn. Nu een vrije trap voor FC Twente. genomen door uh, Schilder op Kastanjos. Bal breed naar Taric. Taric gelijk twee man bij zich. Even terugleggen naar Schilder. En dan Gutierrez achterlijn halen of de voorzet toch maar geven bij de eerste paal. De bal is te scherp, maar een paar kan daar onbedreigd de bal oprapen. En dan weer rust brengen achterin bij VVV. Het tempo is dan ook gelijk weer weg. De heren van VVV maken niet al te veel haast. Om het spel voor te zetten. Want die komen voor een gelijkspel. Die komen voor een puntje in Enschede. Zoveel is al wel duidelijk. En ze hebben ook al kansen gehad op meer. Nu in de tweede bal. Die valt voor de voeten van Mewis. Die heeft dan moeite om de bal onder controle te krijgen. Via Van Haren. En wat hulp van Wildschut komt hij nu weer terug. In balbezit steekbal. En bal breed leggen van Nwofor. Nee, hij geeft een hakje. Nog beter misschien wel. Turk met een paasschot voorlangs. Iets wat erop lijkt. Als het een schot was, was hij waardeloos. Een paas was niet onaardig. Seip dan met de bal opgevangen op de. Borst mee opgekomen. Opnieuw Turk steekballetje richting de achterlijn nu en wel voor moet de paas gaan geven richting uh, Sijp die daar nog altijd uh, op de randje van het doelgebied staat, maar een wel voor heeft geen idee hoe hij die bal daar moet krijgen. Uiteindelijk levert hij in bij Michailov. Nou, uh, het publiek gaat er nog maar eens één keer achter staan. Was een beetje in slaap gesukkeld, is te begrijpen. Want Twente doet het vandaag uh, te rustig aan tegen VVV en dat levert na een klein uur voetballen een 0-0 tussenstand op. I stay down here. Hey. In ...uit 2000 en sitting down here. PSV voor de tweede keer voor tegen AZ. Gaat nu door niet meer weggeven, Bas? Ja, dat zou je ja. zeggen van die met een man uh, meer. Dat dachten we na de 1-0 eigenlijk ook al. Een uur gespeeld, 2 in de voorsprong tegen het tiental van AZ... ...naar de rode kaart voor Rijnen, die in de zesde en de zevende minuut geel kreeg. Marie van Galen, scout tegenwoordig bij AZ, zei... ja die... PSV-verdediging Bek niet zo van onder de indruk. Die staan nog wel eens te slapen. Nou, Dat is al wel een paar keer gebleken. Maar AZ heeft echt nog zo'n moment nodig. Van Bommel weer schieten van afstand. En een meter over dit keer vanaf zeg maar, de rand van het strafzoekgebied. Zo komt PSV er eigenlijk wel telkens wat dichterbij. Het gevoel zegt uiteraard wel als PSV nog een keer scoort dat dat wel de nekslag voor AZ zou zijn. Nu heeft men misschien nog hoop. Al was het maar vanwege de brieven van Maher. Die elke keer als hij aan de bal is toch wel weer laat zien over buitengewone kwaliteiten te beschikken. Want of ze nou met z'n tienen zijn of niet, hij is als hij aan de bal is gevaarlijk. En is altijd in staat om uh, met een paas of een schot voor iets verrassends te zorgen. Nu is hij bijna aan de bal, maar krijgt hij de bal net niet mee van Elm. Onderschepping PSV, Toivonen weg, maar hij heeft de achtervolging gezet. Toivonen gaat ook schieten van afstand, maar doet dat een stuk minder dan van Bommel. Schiet de bal heel slap. Ik denk zelfs dat hij meer in de grond schiet dan dat hij de bal raakt in de handen van... Esteban, de keeper dus van AZ. AZ komt er nu snel uit, zoekt naar Berends, links voorin. Die uh, moet in duel met Hutchinson, die met vallen en opstaan de bal nog bij zich kan houden onder druk van Berends. En dan gaat hij met een stiftje naar Van Bommel. Die wacht eigenlijk te lang, is hij de bal kwijt. Kan AZ komen via Eltidoor. de topscorer die vier keer scoorde. Maar vandaag nog niet in het hoofdstuk is voorgekomen. En als hij al opvalt zoals nu, dan is het omdat hij zijn tegenstander vasthoudt. En zo krijgt PSV een vrije schot na 61 minuten. Staat de ploeg uit Eindhoven door de goal zo even van Mark Van Bommel. Met twee in voor tegen de tien van AZ. Is FC Twente eindelijk wakker geworden tegen VVV, Frank? Nou, ietsje wakkerder dan een paar minuten geleden in ieder geval. En dan moeten we dat ook gelijk oppassen voor de omschakeling bij VVV. Nu via Van Haren, maar die wordt gelijk dwars gezeten door Brama. Moet daardoor dus in eerste instantie even terug. Daardoor heeft Twente de tijd om ook even terug te plooien. 0-0 is nog de stand na ruim 63 minuten voetballen. Van Haren nu met een mooie crosspaas in de richting van Linsen. Die kan in één beweging misschien wel Schilder daar voorbij. Dat lukt hem uiteindelijk niet. Schilder terug op Michailov, Maar die levert dan weer in bij Joppe. En dan is Meeuwis helemaal vrij aan de rechterkant. En Linsen kan schieten met zijn linker. Mik ver voorbij de goal van Michailov. FC Twente dat probeert haast te maken. Michailov gaat dan heel snel achter een bal aan die in het veld blijft liggen. Maar krijgt al een nieuwe bal aangeworpen in zijn doelgebied. Kies dan uiteindelijk maar voor die laatste optie. Mag de ballenjongen de bal uit het veld halen? Komt hij ook nog eventjes... Uh... In beeld en Mikhailov moet dan wel wachten met het nemen van die doeltrap. Want uh, waar moet die bal naartoe? Iedereen staat gedekt, niemand in beweging. Dan maar naar ver, die wint in ieder geval het kopduel. Joppe wint dan het duel even van Tadic. Die mag gaan ingooien voor FC Twente. Halverwege de helft van VVV. Tadic verkast van rechter naar de linkerkant. Nu Jesse in het veld is gekomen. Hij kreeg al een aardige schietkans. Mikte een metertje voorbij de goal van Maanpa. En dus Twente nu langzaam maar zeker in ieder geval op jacht gegaan... naar die goal die ze de drie punten moeten opleveren. Maar ik krijg toch stellig de indruk dat ze dit van tevoren... als een iets makkelijkere klus hadden ingeschat... als dat het daadwerkelijk is geworden. Zo laconiek als Twente aan dit duel is begonnen. Wischerof wint het duel even voorin. Van Mewis kan dan uitverdedigen. Ver. die wordt dan dwars gezeten door Linsen. maar komt daar goed uit. Schilder aan de linkerkant mee opgekomen. Dan moet er wat ruimte komen voor FC Twente. Snel de combinatie tussen Tadic en Schilder. Tadic nu met de voorzet richting de penalty-stip. Daar wordt de bal weggekopt door Leijwa Kabezi. Opgevangen door Schilder. Dat is een schietafstand voor hem. Maar Van Haren staat goed in de weg. Moet die bal dus breed naar Tadic. Tadic achterlijntje halen. Opnieuw de voorzetgever richting de tweede paal. Jesse is daar. Maar dan gaat de bal voorbij. Kan hem binnenhouden En een nieuwe aanval proberen op te zetten voor FC Twente. Actie maken. Dan in schietpositie komen. Nee, terugleggen naar Brama En zo probeert Twente maar een opening te vinden in die defensie van VVV. Het tempo is wat omhoog gegaan. Het lijkt erop dat de Twente inderdaad wakker is. En weet, we moeten een doelpunt maken om drie punten te krijgen. Dat gaat niet met 0-0. Gio de Welta. Zijn de grote bulten al in beeld? Ze zijn in beeld hoor, want ze zijn er vlakbij nog een kilometertje of vijf. En dan beginnen ze in de kopgroep aan de beklimming van de Alto del Mirador del Vito. Dat klimmetje dus van de eerste categorie, de ene aan laatste klim van vandaag. Want daarna wacht nog die aankomst berg op in Lagos de Covadonga. En de kopgroep die heeft inmiddels een voorsprong van bijna 14 minuten op het peloton. Het peloton laat maar begaan. Maar er moet dus nog echt geklommen worden. Want al het werk dat tot nu toe gebeurd is qua klimmen was eigenlijk kinder spel vergeleken bij de twee calls die ze zo meteen moeten gaan nemen. Die kopgroep dus met Lastras, Mondori, Kajeskin, Seeldraijs, De La Fuente... Piedra, Perez, Reines, Geske en Lagoutin. Die hebben dus een ruime voorsprong op het peloton... waar de favorieten nog steeds naar elkaar kijken. Waar de ploeg van Alberto Contador het kopwerk doet... en af en toe geholpen wordt door die ploeg van Joaquin Rodriguez. Dat is eigenlijk een beetje beeld aan de voorkant van dat peloton. Het peloton dat dus langzaam in de buurt gaat komen van die klim en daar zou het wel eens kunnen gaan gebeuren. Of wachten de favorieten allemaal tot in de stotklim. Zoals we dat in de afgelopen weken in de Vuelta toch wel hebben gezien. Het is allemaal een beetje afwachten. We weten in ieder geval één ding zeker. Die bergen die verstoppen zich niet. De renners zullen zometeen moeten beginnen aan het echte zware klimwerk.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 I can taste the ocean onderbreken R.N. voor Bas Ja, het is wel beslissendheid over nu. Want Marcelo met een kopbal uit de hoek schot, zet PSV op 3-1. Hij was er al een keer dichtbij, een paar minuten geleden. Toen ging het nog net over. Iedereen weet eigenlijk dat hij goed is in de lucht. Dat laat hij hier nu zien. Is dus de verdedigers van AZ de baas? En de team van AZ hebben nu een achterstand van twee goals. Dat lijkt me op gezegd wat te veel van het goede. Of van het slechte. Dat is maar voor wie je bent. 3-1 PSV AZ. VSV AZ staat dus 3-1. En dan is nog een andere wedstrijd aan de gang. Twente, VVV. En daar is het nog altijd 0 tegen 0. Met nog een minuut of 20 op de klok. Eerder vanmiddag was er vitesse Feyenoord Die wedstrijd eindigde in 1-0. Doelpuntenmaker Boni. En over Herenveen ajax heb ik u te melden... dat door die openstaande kevelbrug op een kier zij de brug wachten. Maar je komt er niet over. Uurtje vertraging. Uh, uiteindelijk gaat de wedstrijd niet met een uur vertraging... maar met een kwartier vertraging uh, van start. Dus om kwart voor vijf is de aftrap van de wedstrijd. Met Herenveen tegen Ajax. Nog twee buitenlandse tussenstanden. Liverpool tegen Arsenal staat na ongeveer 75 minuten spelen. 0-2. Het tweede doelpunt voor Arsenal werd juist gemaakt door Carzola. De 0-1 was van Podolski. En in België is de tussenstand bij Club Brugge tegen Standard Luik 3-1. Dus een achterstand voor de ploeg van Ron Jans. En de Nederlandse volleyballers, u heeft het al eerder gehoord, hebben zich geplaatst voor de World League van vorig jaar, eh, volgend jaar. Nederland uh, moest winnen van Portugal vandaag in de beslissende kwalificatiewedstrijd. En Nederland won uiteindelijk ook na een 2 in achterstand in sets. Er werd het uiteindelijk 3-2 voor Nederland. 15-13 in de vijfde set. In het volgende uur gaan we ook klimmen in de Vuelta. Dat betekent Rodriguez en Contador in hun gevecht. Of kunnen Froome en Valverde nog wat. Wat kunnen de Nederlanders? We gaan het allemaal volgen. Prachtig slot van die etappe. Van die vijftiende etappe gaan we verwachten in de komende twee uur. Allemaal te horen samen met al dat voetbal in Langs de Lijn. Langs de lijn op één.